8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Pensioenen verder onder druk. ki Moon wil snelle beslissing over Syrië. En omzet Axel Nobel gestegen. Grootste pensioenfondsen voorzien dat ze extra zullen moeten snijden in de pensioenen. Hun financiële positie is verder verslechterd, blijkt uit hun cijfers over het tweede kwartaal.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 Secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelde ook het geweld van gisteren in Syrië. Bij een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Damaskus kwamen drie topfunctionarissen om het leven. Daarop reageerde het Syrische leger met beschietingen van de stad. Afrikaanse landen kunnen geld lenen van China. Dat land biedt de komende drie jaar 20 miljard dollar aan. Volgens president Hu Jintao om de traditionele vriendschap met de Afrikaanse landen te versterken. China heeft de banden met Afrikaanse regeringen de afgelopen jaren flink aangehaald. De is Peking erg geïnteresseerd in grondstoffen... voor de nog altijd groeiende Chinese economie. Westerse landen hebben kritiek op China omdat het goede contacten onderhoudt... met landen die de mensenrechten schenden. Voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar... zijn zeker 24 opvarenden van een veerboot omgekomen. Er zijn ongeveer 150 mensen gered, onder wie vijf Nederlanders. Het boot was op weg van Tanzania naar het toeristische eiland Zanzibar... toen hij door de harde wind kapseisde en zonk. Onder de geredde opvarenden zijn het Brabantse GroenLinks-Statenlid... Paul Smulders en drie partijleden. Volgens GroenLinks maken ze het goed. Er worden nog tientallen mensen vermist na het bootongeluk op de Indische Oceaan. Reddingsboten die zoeken naar overlevenden. Er komt een nieuw onderzoek naar de dood in 1961... van secretaris-generaal Dag Hammerskjeld van de Verenigde Naties. De mysterieuze omstandigheden van het vliegtuigongeluk... waarbij de zweet om het leven kwam, zijn nooit opgehelderd. Van zowel de Amerikanen als de Sovjets is gezegd dat ze achter het ongeluk zaten. Landen hadden tijdens de Koude Oorlog verschillende belangen... in het conflict tussen Congo en de opstandige provincie Katanga.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 Bouw is niet onomstreden vanwege de ontploffing in 1986... in de kerncentrale in de Oekraïnse plaats Tsjernobyl... aan de grens met Wit-Rusland. Opliffing die had een kernramp tot gevolg. Ook in Litouwen is onvrede over de bouwplannen. De nieuwe centrale die komt op 30 kilometer van de Litouwse grens. Wit-Russische regering onderstreept het belang van kernenergie... voor de energievoorziening. Daarvoor steunt het land nu voor een groot deel op olie en gas uit Rusland. De centrale die moet klaar zijn in 2020... De omzet van Axonobel is in het tweede kwartaal met 8% gestegen naar 4,4 miljard euro. En dat is vooral te danken aan het doorberekenen van gestegen grondstofprijzen en gunstige wisselkoersen. De netto winst is met 21% gedaald naar 197 miljoen euro als gevolg van hogere incidentele kosten. Axonobel heeft behoorlijk last van de verminderde vraag naar verf in Europa.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 Het DNA van de resten zal worden vergeleken met dat van haar kinderen... die in de buurt liggen begraven. En als dat overeenkomt, willen de onderzoekers een reconstructie maken... van het gezicht van Mona Lisa, om die te vergelijken met het schilderij. Het weer bewolkt met af en toe zon en geregeld buien. Kans op onweer ook. En dan vanmiddag wat meer zon. Het wordt dan 17 graden aan de kust tot 19 in Limburg. komende dagen wordt het nog wat droger en iets warmer. AMB verkeersinformatie Er staat 20 kilometer file in totaal. Het is niet heel erg druk op de weg. De files die opvallen op de A15 Europoort richting Rotterdam... staat bij Spijken-Nisse drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A35 Almelo richting Enschede... staan tussen het azerlo en Borne vier kilometer. Daar was een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Maar nu is de weg weer vrij. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Opnieuw zijn er explosies in de buitenwijken van Damascus. Sander van Horen is in die stad. Hij praat ons straks bij. Ambtenaren van Waalre horen straks hoe en waar ze nu aan het werk gaan. Onze verslaggever is ook in Waalre. En de pensioenfondsen staan er steeds slechter voor. Lagere pensioenen en hogere premies lijken onvermijdelijk. Het grootste pensioenfonds ABP wil maatregelen. Zo kan het niet en zo zou het ook onnodig zijn... Om zoveel schade aan te gaan richten. Maar het blijft een feit dat de fondsen te weinig geld in kas hebben. Onze verslaggever Gertjan Dennekamp heeft geïnventariseerd hoe het nu staat met de grote pensioenfondsen. Gertjan, goedemorgen. Kun je eens een overzicht geven? Waar zitten de problemen? Nou, bij heel veel fondsen, eigenlijk bij de meeste fondsen. Uh, op basis van de cijfers van december kondigde toen al ruim 100 fondsen kortingen aan. Maar zij hoopten toen nog dat die maatregelen misschien niet nodig waren. Uh, omdat ze hoopten dat de economie weer wat beter zou gaan. Nou ja, kijk om je heen, dat is niet het geval. De rente blijft laag. En als je dan kijkt naar de dekkingsgraad... dat is het cijfer waarmee wordt aangegeven hoe een fonds ervoor staat... dan wordt wel duidelijk dat ingrepen bij de meeste fondsen onvermijdelijk uh, worden. Want die dekkingsgraad zou voor de meeste fondsen rond de 100 moeten liggen. Nou, als je dan kijkt naar ABP, die daalde van 94 eind vorig jaar naar 90. Nu zorg en welzijn, tweede fonds van Nederland, miljoenen mensen aangesloten daalde van 97 naar 92. En ook de twee andere grote fondsen van Nederland, die van de metaal... die zagen de dekkingsgraad dalen. En eh, zelfs PMT, eh, een, een groot fonds in de metaal, eh, naar 85 procent. En er zijn er zelfs nog fondsen die nog lager staan. Bijvoorbeeld die van de vleesverwerkende industrie, die staat op 78. Nou is niet allemaal treurnis, want in ons overzicht... zitten ook wel fondsen waar het iets beter gaat... Hm. Bijvoorbeeld het pensioenfonds van Unilever, van IBM... de twee fondsen van KLM, maar ook bijvoorbeeld het pensioenfonds voor het spoor. Die hebben allemaal cijfers die beter zijn... en uh, um, aangeven dat daar geen korting noodzakelijk uh, is. Maar als je naar het totaal kijkt... dan betekent dat dat voor de meeste werknemers en gepensioneerden... Uh, dat de meeste werknemers en gepensioneerden toch aangesloten zijn... bij een fonds waar korten inmiddels onvermijdelijk lijkt... en waar het ook heel waarschijnlijk is dat voor de werkenden de premie omhoog gaat. Ja, En dan horen we dus de baas van het ABP al zeggen... dat het zo niet langer kan. Uh, er moeten andere regels komen, <tie> andere rekenmethoden. Wat stelt hij dan voor? Ja, Het is eigenlijk een soort noodkreet van het ABP. Want die zegt uh, op basis van de manier waarop we nu onze reserves berekenen... moeten we korten. En zegt hij, dat hoeven we eigenlijk niet, want we hebben voldoende in kassen. Het is de rekensom die ons zorgen baart en die ervoor zorgt... dat we nu gepensioneerden iets afpakken. En hij zegt, laten we de rekensom op een andere manier maken. Eh, dan hoeven we op dit moment niet te korten. Want die korting die is eh, dramatisch voor onze aangeslotenen, de gepensioneerden... maar ook voor de economie van Nederland. Want als het grootste fonds van Nederland, het ambtenarenfonds ABP... Uh, op grote schaal zou moeten korten op de pensioenen... heeft dat ook economisch grote gevolgen... omdat ja, dan de burger waarschijnlijk nog meer de hand op de knip houdt. Dus waarschuwt hij en zegt hij... eigenlijk laten we nou gewoon de rekensom aanpassen... dan uh, uh, hebben we een beter resultaat en hoeven we niet te korten. Want dat is eigenlijk niet nodig. We hebben voldoende vermogen. Het Jan Dennekamp. Ik praat erover door... met hoogleraar risicomanagement Theo Kokken. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook dat de regels zouden moeten worden aangepast? Nou, de regels misschien wel, maar niet uh, de regels om te rekenen. Nee. Het uh, Centraal Planbureau heeft uitgezocht dat als je die regels gaat uh, aanpassen, dat dan uh, voor jongeren er minder pensioen over blijft. Ja. En voor ouderen een stuk meer. En dan ben je de spelregels aan het veranderen waarmee je eigenlijk het pensioen hebt opgebouwd. Met die spelregels ga je opeens bij de uitbetaling uh, anders werken. En daar, dat levert hele grote verschuivingen op tussen generaties. En uh, dat geeft ook gevaar dat er echt heel weinig overblijft in sommige pensioenfondsen voor jongeren. Ja, want u geeft dan aan, en die discussie speelt natuurlijk ook onderling, ook bij de pensioenfondsen, dat je dan een hypotheek legt op toekomstige generaties die ervan gebruik moeten maken. Ja, en dat is destijds uh, dat is al eerder voorgesteld. En toen hebben ze gezegd dat dat geen gevolgen zou hebben voor jongeren. En dat heeft Centraal Planbureau uh, nagerekend. En die hebben gewoon aangegeven dat met uh, verwachtingen gaan werken over de toekomst, dat dat tientallen procenten voor de jongeren in het nadeel kunnen uitvallen ten opzichte van de ouderen. Ja. Maar, dat wil niet zeggen dat de regels niet zouden moeten veranderen... want het is natuurlijk wel heel raar dat je iedere maand een ander cijfer krijgt... van die dekkingsgraad en dat de ene maand je denkt... oh, er wordt 2% gekocht en de andere maand misschien wel 10%. Dus het zou veel beter zijn als ze die regels veranderen... dat ze de uitsmeerperiode waarop die korting plaatsvindt... over een, een jaar of 10 toepassen. Ja. En dan krijg je vele kleinere schokken naar beneden... En dat is de reden waarom het ook veel eerlijker is. Is dat als er een positieve uitschieter is in de economie. en er is meer geld in de kas. dan mag het ook maar over 15 jaar, 10, 15 jaar bij de gepensioneerden terechtkomen. Dus ze krijgen naar boven toe in goede tijden. heel langzaam iets extra's erbij als het goed gaat. Dan vind ik ook als het slecht gaat. dan moet je niet de problemen ontkennen. maar dan moet je wel zeggen. dan moet je ook wat langzamer gaan korten. En dan. ...dat uitsmeren over een, een aantal jaren. Ja, want die problemen zijn er, meneer Kokker, dat is onmiskenbaar. Die, die fondsen hebben gewoon te weinig geld in kas... ...om aanhalen hun verplichtingen en toekomstige verplichtingen te kunnen vo voldoen. Valt hen iets te verwijten, vindt u? Nee, een heel groot deel van de tekorten komt uh, onder andere door de toename in de levensverwachting. En mensen die denken nu dat ze straks een paar procent korting krijgen... ...maar ze krijgen heel veel mensen krijgen 20, 25 procent langer pensioen. En daar hebben ze vroeger niet voor betaald. Nee. En dat krijgen ze nu erbij. Ja, dat, dat werkt door in die verplichtingen en die worden daardoor hoger. Ik wil zeggen, ja, we hebben heel veel in kas en dat is ook zo. Maar die verplichtingen zijn hoger geworden door onder andere die hoge levensverwachting. Ja, maar daar hadden ze toch wel op in kunnen spelen? Nou, die is zoveel sterker gegroeid. Het is geen verrassing natuurlijk dat we ouder worden. Nou, wel over de, komende, de afgelopen dertig jaar, eh, toen het geld gespaard is, of afgelopen halve eeuw is dat wel iedere keer als een hele grote verrassing gekomen hoe snel dat ging. En dat ging sneller en sneller, die, uh, die verhoogde uh, verwachte leeftijd. Dus dat, en dat scheelt nogal als je op 65 nog 10 jaar te gaan hebt, of nog 15 jaar gemiddeld... Ja. Dan, eh, dan komt er 50% bij, ondanks dat het maar 5% is op je hele leven. Ja, ja precies. Goed, daar, daar zit het hem dus in. Maar natuurlijk ook deels in de economische crisis. Hè. De rendementen ja, ja. zijn natuurlijk uh, lager. Ja, Dan hoor ik toch, gaat Jan net zeggen, er zijn wel pensioenfondsen. Uh, iedereen kan dat trouwens nakijken op onze internetsite, nos.nl. Daar hebben we de 100 pensioenfondsen daardoor gelicht. Er zijn ook pensioenfondsen die het wel goed doen. Dus het kan wel. Je kunt wel goede rendementen halen. Ja, maar nou die er zijn zeker pensioenfondsen die ook nog niet in de onderdekking staan. Daar zitten er wel een aantal bij, daar heeft de werkgever uh, aanzienlijk bijgestort. Er zijn er ook, die hebben wat anders zijn wat anders met uh, hun uh, renterisico omgegaan. Die hebben uh, een verlaging van de rente, daar hebben ze afgedekt. Het ja. staat wel tegenover dat uh, er altijd een discussie is, ja, maar als je dat risico afdekt van een lagere rente, maar de rente gaat de andere kant op en je krijgt veel inflatie, dan kun je die inflatie moeilijk betalen. Dus dat is een hele moeilijke technische discussie. Ja. Waarom, uh, die, het is niet zozeer dat er echt een, een verwijt is in beleggingsbeleid. Nou wil ik het toch eentje proberen, meneer Kokker. Want ja. er staat er één vleesverwerkende industrie. Dat pensioenfonds staat op een dekkingsgraad van 78 Terwijl je 105 zou moeten hebben. Uh, zegt dat dan toch niet iets over dit fonds? Ja, dat is toch wel een van de weinige fondsen waar ik wat minder van weet. Maar die, uh, ik denk dat ze ook wat betreft hun premiestelling, et cetera, het vrij mager hebben gehad. En, ja. dus, en uh, de, ja, er zijn fondsen die bij wijze van spreken... anderhalf, twee keer zoveel premie uh, hebben betaald. Ja. En ja, dan krijg je wel wat minder, maar dan heb je ook altijd wat minder betaald. Oké, okay, goed. In de vleesverwerkende industrie is het dus mager. Nou, meneer Kokke, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Straks hoort u waar alle ambtenaren nu naartoe moeten in Waalre... nu het gemeentehuis daar is afgebrand. De verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 25 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een vrachtwagen stil. Voor Geertruidenberg 3 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. De A35 Almelo-Enschede voor Borne 4 kilometer, dat is de naslepende ongeluk. En op de A15-europoort Rotterdam voor spijken -Nisse, vier kilometer na een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Wordt al dagenlang gevochten in de Syrische hoofdstad Damascus. En gisteren kwamen drie toplieden uit het regime van Assad... om het leven bij een bomaanslag. De hele wereld kijkt gespannen toe naar wat er vandaag weer in Syrië zal gebeuren. Sander van Horen is in Damaskus. Uh, Sander, uh, je hebt vanochtend al gemeld dat er luide explosies weer in de stad zijn te horen. Is het ook een onrustige nacht geweest? Um, jawel. Hij begon heel erg rustig. Te rustig. Bijna, bijna geen verkeer op straat. Mensen durven gewoon de straat niet meer op s'nachts. En uh, gaande de nacht nam het geweervuur toe, soms ook heel dicht bij het hotel. En de grote explosies van morgen heel veel. En dat is dan wat verder weg. Dat is in die wijken die de afgelopen dagen al zoveel gevechten hebben gezien. Dus de wijken ten zuiden van het centrum van Damascus. Een heel absurd beeld. Opnieuw die zwarte rookwolken, terwijl heel veel mensen toch hebben besloten maar naar hun werk te gaan. Ik zie mensen nu een kantoor binnenlopen, een bouwplaats waar nog gewoon gewerkt wordt en verkeer op de straat, maar bij lange na niet wat het normaal gesproken zou zijn. Ja, en dan die aanslag gisteren op de hoofdkwartier van de inlichtingendiensten. in Het hart van het regime. Echt um, veel speculaties gisteren. Heb je, heb je er nog nieuws over? Nou, nieuws is heel erg moeilijk te krijgen. Vooral ook omdat die speculaties zo uiteenlopen. De Syrische staatstelevisie zegt een zelfmoordaanslag. Maar dat zij daar zo openlijk over praten, dat gebeurt eigenlijk nooit. Voor nieuws moet je nooit daar zijn en nu opeens wel. Dat was vreemd. De situatie rond de plek van die aanslag was heel erg vreemd. Alsof niemand er wat gemerkt, van gemerkt had. En dat voedt dus de speculatie dat we iets anders gezien hebben. Dat we een afrekening gezien hebben binnen de regering waarbij de ene groep met geweld de overhand probeert te krijgen op de andere groep. Wat het precies is, ik denk dat we dat pas met terugwerkende kracht terugkijkend kunnen gaan zeggen. Nou, we hoorden eerder in de uitzendingen Leo Kwarte, in um, Arabist, zeggen dat Damascus essentieel natuurlijk is voor Assad. Ja, ja dat kun je wel bedenken. Um, concentreert hij zich nu op de stad? Haalt hij zijn troepen daar naartoe? troepenbewegingen, maar dat kan ook zijn omdat die gevechten zich steeds verplaatsen. Kijk, Assad heeft natuurlijk een heel groot leger, een heel wat verouderd, maar ze hebben heel veel wapens. Dus op zich zou het niet nodig zijn om dat in de hoofdstad te concentreren. Maar tot nu toe heeft hij zich vooral verlaten op elite troepen, op troepen die echt hem gegarandeerd trouw zijn, want het merendeel van het leger bestaat uit soenieten. En dat is ook de geloofsovertuiging van de oppositie. Dus daar neemt hij een zeker risico mee als hij die grootschalige gaat in. Het risico bijvoorbeeld van, van overlopers. Nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Gaat die strijd zich heel erg verspreiden over het land? Dat we zeggen dat hij op meerdere plekken heel veel mensen moet inzetten. Ja, dan zal hij dat wel gaan doen, denk ik. Voordat hij, als het troepen gaat terugtrekken naar Damascus. Want ja, dan neemt hij natuurlijk een risico in de andere steden en dorpen. Dan de internationale diplomatie. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft gezegd... dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Britse premier Cameron roept de VN-veiligheidsraad op... om in te grijpen in Syrië... Ja, hoe kijk maar daar in Damascus tegenaan? Nou, weet je, de VN speelt hier nauwelijks meer een rol. Voor de oppositie uh, heeft de VN al lang afgedaan. Koffie en dan wordt niet serieus genomen. En de waarnemers, ja, die gaan er nauwelijks meer op uit. Uh, de, de VN is een speelbal van al die belangen die samenkomen in Syrië. Dat weten alle partijen in Syrië. En die weten dus dat wat er ook bekokst over te worden, wat er uiteindelijk in een resolutie wordt neergelegd... dat dat waarschijnlijk heel weinig effect gaat hebben hier op de grond. Goed, waar ga jij vandaag naartoe in Damascus? Ik ga zo meteen een gesprek opnemen met de baas van de VN-waarnemersmissie, generaal Moed. Daarna ga ik een ander hotel uitzoeken, want het internet ligt hier al 24 uur uit. Dat is wat lastig werken. En daarna gaan we kijken waar we kunnen en mogen komen in de stad. Goed. Sterkte Sander en dankjewel maar weer, Sander van Horen vanuit Damascus, hoorde u. Het is tien voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een dag na de aanslag op het gemeentehuis in het Brabantse Waalre... wordt er nog steeds veel gespeculeerd over het motief. Uitspraken daarover worden door de gemeente, het openbaar ministerie en de politie nog niet gedaan. Het afgebrande gemeentehuis moet als verloren worden beschouwd. En de grote vraag is nu waar al die ambtenaren naartoe moeten. Daarover worden ze straks om negen uur ingelicht. Josephine Trehi is in Waalre. Uh, Josephine, wat zullen ze dan straks te horen krijgen? Ja, nou dat is inderdaad het belangrijke. Hoe moeten ze nu verder werken en waar gaan ze verder werken? Uh, 130 ambtenaren gaat het om die in het gemeentehuis in Waal werken. Um, de gemeente heeft wel al laten weten dat ze er alles aan willen doen om de inwoners van Waal geen overlast te bezorgen. Dus prioriteit heeft het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, dingen die nu in deze vakantieperiode natuurlijk belangrijk zijn. Mensen willen op vakantie. En uh, verder moet er gezocht worden naar alternatieve trouwlocaties... Er zonder al verschillende huwelijken gepland de komende tijd. En dat kan natuurlijk niet doorgaan. Nee, en dan moet je natuurlijk een werkplek hebben met allemaal een computer. Er staan veel kantoorgebouwen leeg natuurlijk, maar het moet maar net in Waalre zijn. Hebben ze al een plek? Ja, nou ja, zij is er druk mee bezig. Straks zullen we horen wat de plannen zijn. We weten wel al dat er een tijdelijke balie komt voor burgerzaken bij de brandweer vanaf morgenochtend. Dat is dus voor mensen die met spoed dan een rijbewijs of een paspoort nodig hebben. Maar waar al die uh, ambtenaren uiteindelijk moeten gaan zitten is nog niet bekend. Ik heb net wel even een rondje gemaakt door Waal om aan de inwoners te vragen of zij een idee hebben. Nou, ik heb gehoord dat uh, nieuwe gemeentehuis uh, bij, de, bij de basisschool is komen. gekomen. Daar hebben ze natuurlijk vakantie. Inderdaad. En ik heb gehoord dat daar tijdelijk het nieuwe gemeentehuis gaat komen. Gewoon heb ik gehoord. Levert er voor u nog problemen op? Uh, nee. Nee. Voor mij persoonlijk niet. Geen paspoort nodig de komende tijd? Nee, nee. nee, nee. Ik, heb hem al, uh, ik heb hem al thuis liggen voor op vakantie. Dus uh, ik heb hem niet meer nodig. Heeft u nog een tip voor het nieuwe gemeentehuis? Gewoon opnieuw bouwen, alles plat en gewoon opnieuw. Een beetje kleiner als dat nu is. Ja, het was veel te groot. Het kost allemaal veel te veel geld. Veel te veel ambtenaren. vrouw is de hond aan het uitlaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb zo uh, hier op het, gemeente, op, uh, het bedrijventerrein is, is plaats genoeg. Er staat genoeg te huur, dus uh, waarom niet? Heel toegankelijk voor heel veel mensen. Dus uh, zo mooi als het gemeentehuis was. Uh, ik weet ook niet of er nog wel ooit zoiets moois kan komen natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Meneer, ja, ik ben bijna... heeft u een idee? Uh, ik denk het klooster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 De reacties in Waalre hoorde u van Josephine Trehi. Straks komt zij terug. Zij luistert mee naar wat de ambtenaren straks te horen krijgen. Waar zij moeten gaan werken. En ook hoe. Gaan we door naar Nijmegen. Want het is de derde dag van de Vierdaagse. Iedereen hoopt op wat beter weer. En is ook wel toe aan wat beter wandelweer. Zit dat erin vandaag, Roepauw? Ik weet niet of je deze geluiden kunt horen, Marcel. Nou, ja, ik hoor wat kletteren. Dat klinkt niet de best. Ja, wat... Nee, dat klinkt zeker niet best. Net zijn de lopers voor de 30 kilometer van start gegaan onder een gigantische hoosbui. Het begon ook enorm te waaien. Alle parasols zijn naar beneden gelaten omdat ze anders de lucht in zouden vliegen. Er was ook een enkele donderklap te horen. Dus dat was geen best begin voor deze, deze deelnemers. De anderen zijn natuurlijk al lang onderweg en hoe het verderop op de route is, ik weet het niet. Maar de luchten zijn zeer onheilspellend en daar is ook wel voor gewaarschuwd. Onder andere door de vierdaagse arts Want kijk uit voor uh, onderkoeling vandaag. Want uh, mensen gaan misschien heel optimistisch in een t-shirtje van start en krijgen een bui over zich heen. En dan die vlagerige wind waardoor je binnen de kortste keer uh, onderkoelingsverschijnselen zou kunnen krijgen. Gisteren is er zelfs wel eentje op die een deelnemer op die manier uit de race geraakt. En toen was het relatief goed weer. Dus dat is de waarschuwing van uh, de kant van de organisatie. Uh, poncho's, laagjes, kleding... zodat je onderweg eens wat kunt uittrekken en weer wat kunt aantrekken. Dat soort werk. Uh, het wordt um, ja, uh, een, een leuke dag. Aan de andere kant ook wel weer. Uh, de Zeven Heuvelen staat op het programma. En, um, die anderhalve kilometer staat links en rechts al helemaal vol met campers. Mensen hebben zich daar dagen geleden al helemaal geïnstalleerd met, uh, met, met opleggers, met tenten, met trucks. En uh, dat wordt een ontzettend gezellig boel uh, waarschijnlijk. Eerder, zojuist voor de start, kwam ik nog weer vier bekenden tegen die ik eventjes gevraagd heb naar hun welstand. Goedemorgen Lisbeth, Catharina, Ali en Albertine. Ik gebruik nu alleen voornamen, want Nederland kent jullie. We zijn... Vrienden van elkaar, zoals alle deelnemers aan de Vierdaagse vrienden van elkaar zijn of worden. U heeft de kaart erbij. We beginnen in Nijmegen. Uiteraard dan Malde Molenhoek. Voor de lange afstandlopers, Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum. Maar u slaat bij Mook linksaf en dan komt u in Groesbeek. En dan komt de Heuvelenweg. De verschrikkingen van de Zeven Heuvelenweg. Ja, dat hoor je wel vaak, maar wij zijn er niet bang voor. Ja. Want uh, we gaan regelmatig ook wel eens naar het buitenland met vakantie. En uh, Oostenrijk, ja. Italië nog in het voorjaar. Het ja. klinkt wel stoer, een buitenlandstage. Dat doen sporters ja, ja, ook ja, altijd, hè? Ja. ja, wij hebben ook een buitenlandstage gehad, ja. Hoe zijn de eerste twee dagen jullie bekomen? Ja, goed. De eerste dag is het ook even wennen, vroeg op. En uh, het was een hele lange route, 33 kilometer. Aha. Hoeveel zijn het er vandaag? Uh, 30. Dus het scheelt toch uh, drie kilometer en uh, vooral de laatste kilometers ga je dat echt wel voelen. Mm -hmm. Ja, maar verder is het heel goed gegaan. En dag twee, hoe was die? Ja, je merkt dat je al een dag achter de rug hebt, maar uh, ik ben ook altijd weer verwonden dat de volgende ochtend dat alles weer uh, oké okay is. Alles doet het nog? Alles doet het nog, alles werkt, alles is heel <lacht> en uh, helemaal uh, fris aan de start. Ja. Zijn er bepaalde dingen die je gaande houden tijdens zo'n dag? Nou, ook wel het publiek. Ja. ja, de omgeving is mooi en je houdt elkaar op de been. Maar het valt heel erg mee tot nu toe. Ja. Hebben jullie nog een beetje gesprekstof voor onderweg? Met vieren? We blijven praten, ja. Maar we kunnen ook wel af en toe even stil zijn, ja. ja, ja. Of dat we met andere mensen praten. Dat, ja. Ja, heeft u al opmerkelijke ontmoetingen gehad met andere mensen? Mensen vertellen wel gelijk heel veel. Hè? Ja, ik, bedoel, ja. ik bedoel, je loopt 50 meter of nog niet eens, en dan weet je al wat uh, ziektes ze hebben en wat oh, dat, weet ik wat allemaal. En, uh... Oh, dan denkt u, er komt er weer een met zijn hele ziektegeschiedenis. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar meer dan, verwondering, ja, verwondering. Ja, mooi. Heeft u telefoonnummers uitgewisseld met iemand? Nee, nee. Nog geen spannende afspraakjes gemaakt. We nee. zijn nog wel op de derde dag. Wie weet wat er nu allemaal gaat gebeuren. Dus je kan nooit weten. We kijken om ons heen. Dit is geen oproep, maar het moet gewoon toevallig zo gebeuren. Je weet me maar nooit. Ik zou zeggen heel veel succes vandaag. Dank u wel. Ja, dank u wel. En, uh, tot ziens. Doeg. Roepau vanuit Nijmegen. Sfeer is goed, maar de regen komt naar beneden.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 Terreurgroepen zitten achter aanslag Bulgarije, zegt Israël... en pensioenfondsen nog steeds in zwaar weer. Het is één minuut over half negen. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De zelfmoordaanslag op een bus met Israëlische toeristen... gisteren in de Bulgaarse havenstad Burgas... is het werk van terreurgroepen die worden gesteund door Iran. Dat zegt de Israëlische minister Barak van Defensie. Het is niet de eerste keer dat Iran wordt beschuldigd... van betrokkenheid bij aanslagen op Israëliërs in het buitenland. Correspondent Monique van Hoogstraten. Ondanks is er bijvoorbeeld een poging tot een aanslag geweest in, in Cyprus. Of althans, die is uh, voorkomen. Ook toen uh, werd naar Iran verwezen. en toen is er ook iemand gearresteerd. Een Libanees die, uh, die van Hezbollah zou zijn, dat gelinkt is aan Iran. En zo zijn in de afgelopen, het afgelopen jaar wel meer aanslagen, pogingen tot aanslagen geweest... waarin steeds een link met, uh, met Iran wordt gelicht. Het dodental van de aanslag in Burkaz is opgelopen tot acht... 32 mensen zijn gewond geraakt. In de bus zaten vooral Israëlische tieners. De kans wordt steeds groter dat de pensioenen moeten worden verlaagd. De fondsen hebben steeds minder geld in kas... onder meer omdat de rente op het moment erg laag is. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP... vreest een zware aantasting van de pensioenen, zegt voorzitter Brouwer. Hoeveel het precies zal zijn, hangt van een heleboel factoren af. Maar als het blijft zoals het nu eruit ziet, is dat duidelijk meer dan wat we hebben aangekondigd uh, voor uh, begin 2013. Brouwer wil dat het ministerie van Sociale Zaken ingrijpt. Dat werkt aan nieuwe maatregelen, maar de fondsen zijn bang dat die niet ver genoeg gaan. De Chinese regering biedt Afrikaanse landen een lening aan. Komende drie jaar stelt president Hu Jintao 20 miljard dollar beschikbaar aan het continent. Hij zegt dat hij daarmee de traditionele vriendschap met Afrika wil versterken. Peking doet wel meer pogingen om de banden met landen aan te halen... omdat ze over grondstoffen beschikken... die de groeiende Chinese economie goed kan gebruiken. Westerse landen zijn daar kritisch over... omdat veel van die landen de mensenrechten schenden. Voor de kust van Zanzibar is een veerboot gezonken... en daarbij zijn zeker 24 mensen omgekomen. 150 opvarenden konden worden gered, onder wie vijf Nederlanders. Het schip was met 280 mensen onderweg van Tanzania... naar het toeristische eiland Zanzibar... toen het in zwaar weer terecht kwam. Onder de gereden opvarende is het Brabantse GroenLinks-Statenlid Paul Smulders. Zijn broer vertelt wat er gebeurde. Het was slecht weer en uh, hoge golven. En op een gegeven moment uh, sloeg hij dus om. En uh, ja, op dat moment uh, was het alleen maar zorgen dat je buiten kwam. Paul zat aan de kant waar, uh, ja, waar hij omsloeg. Dus hij kreeg een hele hoop mensen en ook uh, spullen die in die poten lagen. Ik kreeg hij bovenop zich en daar heeft hij heeft eerst al flink zijn best moeten doen om daar überhaupt buiten te komen. Ook drie andere partijleden van GroenLinks zaten op de boot. Ook zij maken het goed. Reddingsboten zoeken nog naar overlevenden. Er worden nog tientallen mensen vermist. VN-chef Ban Ki-moon wil dat de Veiligheidsraad vandaag nog hardere sancties neemt tegen Syrië. Volgens Ban heeft de bevolking daar nu lang genoeg geleden. Het Syrische comité in Nederland heeft veel contacten met de Syriërs. Mensen zijn heel nerveus. Mensen voelen het eind. Um, er is heel veel uh, angst voor de toekomst. Hoe gaat het regime reageren nu? Um, de vierde divisie moet op straat Mensen voelen dat. Er is heel veel uh, angst op dit moment. Van die voordeelde ook het geweld van gisteren in de hoofdstad Damascus. Bij een aanslag kwamen toen de minister van Defensie... en een zwager van president Assad om het leven. Vanmiddag stemt de Veiligheidsraad dus over de nieuwe sancties... en over verlenging van de waarnemersmissie. De omzet van Axonobel is in het tweede kwartaal met 8% gestegen naar 4,4 miljard euro. En dat komt vooral door de gestegen grondstofprijzen en de gunstige wisselkoersen. De winst van het concern is wel gedaald met meer dan 20% naar 197 miljoen. En dat komt volgens het bedrijf door hogere incidentele kosten. Axonobel heeft behoorlijk last van de verminderde vraag naar verf in Europa. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort voor Schellingwoude 2. De A27 Breda, Gorkum voor Geertruidenberg 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de N15 Europoort Rotterdam bij Spijken 2 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Hoe veilig zijn onze kinderen achter de voordeur van het ouderlijk huis? Kinderrechten in de Knel in spraakmakende zaken. Vanavond rond kwart over negen bij de Icon op Nederland 2. Oh la la. De Tour, de Tour ontwakt. Ja, de Tour beleeft vandaag zijn echte laatste echte bergetappe. Jeroen Wieland, goedemorgen. Hoe ga jij die beleven? Nou, ik hoop dat er een echt klimspektakel te zien zal zijn. En uh, dan niet van uh, de held van Frankrijk, Thomas Veuclair bijvoorbeeld. Dat is nou niet iemand uh, die echt met de echte klimmers mee zal gaan. Uh, vijf voor twaalf is het uh, opstappen in uh, Luchon. Voor mij nog anderhalf uur rijden. Want we worden vaak heel erg verspreid, ver van uh, de startplaatsen gehuisvest. Luchon, stad van de brombaden. Kennen boelrenners die daar liever in zouden duiken. En we komen over de Montée, heel bekend van een valpartij. Wordt zelfs uh, herinnerd door een plaquette in de rots waar Louis Ocagna in de gele trui tijdens hevig onweer in een bocht onderuit ging. Ik luister maar naar het fragment. Het gootwater donderde en bliksemde. Het was gevaarlijk in de afdaling van de Montée. Merckx ging tot de aanval over om zijn meer dan 7 minuten achterstand goed te maken. Ocagna verdedigde zich. Helaas en miste een bocht. En dat overmaat van ramp werd Okanje bij het opkrabbelen... dan ook nog aangereden door Job Zoetemelk. Nou, Jeroen zei het al, vroeg gaan we weer beginnen... want het is een bergetappe, Geo Lippens dus al onderweg? Ja, zeker, we zijn onderweg. Eerst keer niet vanuit een hotel, maar vanuit de rijdende auto. En het is slecht weer, dat is een keer wat anders dan de afgelopen dagen. Het is nu 16 graden, uh, het is mistig rond de bergen... het regent hier een beetje in het dal en we gaan zo meteen beginnen... Aan de klim van die pirragude, die slotklim van vandaag. En daar, eh, nou ja, daar wachten we dan maar op de renners die vlak daar in de buurt starten. Dus in de Bannière de Luchon. Nou, en is het zoals Jeroen zegt, dat is dan niet voor Feclair. Dat moeten toch de echte klimmers gaan doen? Nou, hij zei het ook nadrukkelijk erbij. Hè? Hij hoopt het. Ja, hij hoopt en, eh, het ik is. hoop het met hem. <laughs> Want uh, helemaal zeker weten doen we dit niet. Uh, de echte klimmers, ja, ze laten zich soms een klein beetje ja, in het pak steken daar in het uh, peloton. En dan zie je toch dat al die goede renners elkaar in de gaten houden. Nibali is eigenlijk de enige die het echt aangedurfd heeft. Van der Broek heeft het al eens een keer geprobeerd. Evans, maar goed, Evans kunnen we schrappen. Maar uh, ja, de aanval op de gele trui, dit is de allerlaatste kans. Maar als het vandaag niet gebeurt, dan is het uh, al definitief over. En eerlijk gezegd laat ik wat dat betreft maar wat minder optimistisch zijn... denk ik dat het al gebeurd is. En dat Bradley Wiggins gewoon vanavond in die gele trui op dat podium staat... en dat niemand bij hem in de buurt is gekomen. Ja, en dan is het gebeurd, hè? want hij rijdt natuurlijk een ijzersterke tijdrit. Uh, nog even Jurgen van der Broek, de Belg, want die staat nu opeens vierde. Zou dat nog een kansje voor hem kunnen zijn om echt door te breken? Ja, Jurgen van der Broek is eigenlijk een beetje een vergelijkbare renner... met Robert Geesink. Uh, toch ook altijd een beetje zo rond diezelfde plek zo... In dat, uh, in dat internationale veld, in het veld van de echt sterke renners, uh, net nog niet het podium. Uh, maar wel gewoon goed meerijdend. En Jorgen van den Broek kan groeien, dat kan Robert Geesig natuurlijk ook. Ze hebben wat dat betreft ook nog een andere parallel van den Broek vorig jaar hard uit de toer gevallen. Hè, die valt in die afdaling met uh, Alexander Vinokourov. Uh, Robert Geesing, daar weten we ook alles van, van zijn valpartijen. Dus wat dat betreft zijn het echt net renners die tegen die top aanschurken. Maar Van den Broek was gisteren eigenlijk een van de verliezers... want hij kwam op achterstand binnen op de gele trui, ja. op Froome, op Nibali. En aan de andere kant was hij ook een winnaar, omdat Evans nog diep profiel. Ja, en toen steeg hij weer een plaatje en staat nu vierde. Gio, we horen van je, uitgebreid. Zeker. Over die etappe naar Peragude, nu met de aankomst dus bergop. Het verslag van de Tour de France op de Nederlandse radio kan niet zonder de inzet van een vliegtuig. Want alle verbindingen tussen de verslaggevers in Frankrijk en de presentatie en regie hier in Hilversum komt via dat vliegtuig tot stand. Joris van der Kerkhof vloog gisteren mee, boven de Pyreneeën, met de piloten Aniek van der Brink en Bart van Pelt. Het monotone geluid van het vliegtuigje. Het is een contrast met het enorme uitzicht wat we hier hebben. Kilometers hoog, boven de toppen boven de besneeuwde toppen van die Pyreneeënbergen, de scherpe bergen die soms enorm groen zijn, maar soms dus een beetje wit. De bomen die er te zien zijn en de kronkelende wegen die omhoog gaan. En af en toe zie je dan een enorme verzameling campers en dan kun je dan bij bedenken dat daar de wielrenners omhoog gaan. Ja, het wordt maar wel binnerauw hoor. Doe maar net. de Aspen, en al die andere bergen. Okay. Beklommen zijn. We gaan naar de finish schakelen. Ja, Bart. Het vliegtuigje is nodig Mano. voor het contact. Ja, Bart. En dit is de technicus. Midden in het parcours. Hij heeft daar een satellietwagen en moet op een of andere manier het signaal van het vliegtuigje verbinden met de motor. En dit is de motor. Kom eraan. En er zit ook nog de regisseur bij een regisseur aan de finish een En de regisseur in Hilversagen. dan gaat iedereen met iedereen. Ze we zijn nu al in de afdaling, dan had je het iets eerder moeten doen. Uitzicht is prachtig. Maar de communicatie buiten de uitzending om is ook prachtig. Exact voor het vliegtuig 119.5. Ja, oké, je houdt kort. Joris van de Kerkhof zit in het vliegtuig. Echt waar? Eén kilometer nog van de top voor die twee. Piloot Bart, al wat ouders nog, gepensioneerd. En piloot Anik naast elkaar. Anik is degene die aan het sturen is. En Bart is degene van de communicatie vandaag. En de kilometerstand is 146. 146, dank je. En hij geeft met handbewegingen aan Anik aan hoe het precies werkt wanneer eh, Gio aan het praten is en wanneer Joris aan het praten is. Eén is Gio hey twee vingers is Joris. Zullen we bij Joris beginnen? Want dan komen ze misschien net over de top. Oké. Okay. Ja, dan duik ik net de afdaling in, denk ik. Dat is wel mooi. Okay. Dan gaan we weer eens naar de motor, want die moet ook inmiddels op die tourmalet, vlak onder de top zitten, achter die kopgroep. Ik zit er zelfs voor, Gio. Ik heb het voorrecht om voor, feuclair en feijuut te rijden. Oh ja. Hij kan ook dalen als de beste hoort. Thomas Verkler deed hij twee jaar geleden ook toen hij de etappe Dus hier in Bagnère de die op. op Radio 1 klikt, die klikt ook in het vliegtuigje. En Bart, de piloot, moet nu veel aangeven. Van 1 naar 2 en het vliegtuig moet, moet recht hangen. En ten dan, mensen vrienden, die moeten er nog ongeveer 7. En dan kunnen zij gaan sprinten om de 7e plaats in deze etappe. Ik kan uit het raampje kijken. En dan zie ik mensen dan naar beneden flitsen. Hij gaat zo snel dat hij floeps onder het vliegtuig doorgaat. Kom maar weer hoor. Ja. Daar komt hij hoor. Staat op de pedalen. Hij hoeft helemaal niet te staan op de pedalen. Hij doet het toch. <tie> <tie> het is enthousiasme, dat hoesten. We dachten maar even het zuurstofmasker opnieuw even verbruiken. Maar dat hoeft niet niet al te lang. Het is enthousiasme van het uitzicht van wat er allemaal gebeurt. Van al die wielrenners die onder je doorkomen de vliegtuigen boven en beneden en aan alle kanten al die ik communicatie. Je moet er gewoon vlitsig in tweeën doen en ja. dan tussen uh, heel en Zuid-Frankrijk het vliegtuigje met de auto. We zijn motor. nu net in Arro. Arro. Arro. 102. Dank je. Alles en iedereen. En dat het dan allemaal klopt, dat het dan allemaal op een mooie manier in een uitzending komt. Ja hè? Door de kilometertje. Dan ga ik even een kijkje nemen. 170. Dank je. Hey jongens, dankjewel. Tot morgen. Oké. Okay. Ja, Pietje. Goedemiddag. Doe Zo gaat dat dus met de verbindingen tussen Zuid-Frankrijk en Hilversum. En Joris van der of genoot en van het uitzicht. Ja. Straks hoort u oud wielrenner en commentator bij de VAT, José de Kouwer. Hij laat zijn licht schijnen over de Tour van 2012. Edwin Gerritsen laat zijn licht schijnen over de Ochtendspits. Er staat maar 20 kilometer file in totaal. De twee langste files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voor Knop het raasdorp 5 kilometer. En op de A27, Breda, richting Gorkum tussen Oosterhout en Geertruidenberg 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Demain, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y a la vie tous les soirs, y a des filles dans les bars. Allez bien demain sera trop tard. Y a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux De folie en de en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Demain, j'arrêterai, demain, je m'y mettrai. Je voelt rien, au café en terrasse. Je suis bien.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 économies je prévois le reste de ma vie mutuelle et petits bas de laine. mon dieu que j'aime le système demain sera merveilleux j'aurai ma maison serai heureux mais je serai vieux ça c'est ennuyeux alors je te les laisse ma place mon chien ma caisse résolution je prends plus de résolution Alleen de à la vie, au soleil et aux filles, en, lever ton ver, en les barrières. Demain hoorde u van Thomas Dutron. Ron Goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Nou, het zal wel weer feuklaire zijn. Hè? <laughs> ja, wat denk je, feuklaire? Ja, uiteraard. Inderdaad, overal maakt uh, een dubbelslag. Hè? Hij wint de etappe en ook nog eens de bolletjestrui. Le Kiep heeft het over de formidabele combinatie bij hem... van brute kracht en aan de andere kant sluw koers in zicht. Nou, zelf kon hij na afloop zijn overwinning nog nauwelijks bevatten. Je 4 calls en tête dans les Pyrénées sur une étape de 200 bornes. Bon, c'est des choses que je voyais à la télé quand j'étais enfant, quoi. Et puis là, j'étais dans. C'était moi qui le faisais, quoi. C'était bien. Ja, ik als eerst over deze beroemde calls, zegt hij. Dat was een jongensdroom en die is gisteren uitgekomen, al dus, Claire. Nou, we hadden het gisteren ook al even over het mosselfeestje van Vacances Soleil. Ja, Europcar liet het er niet bij zitten, Marcel. Want ook daar was een feestje gisteren natuurlijk. En wat past daar nou beter bij dan de Oesters? <laughs> de bekendste Oesterkweker van Frankrijk, de bekendste Oesterchef... die waren sowieso al uitgenodigd voor deze Tour-etappe. En ja, als je dan toch bent en een Fransman wint ook nog eens de etappe... dan kun je dat maar op één manier vieren natuurlijk. Met De Wit. Nou, een beetje te chique vind ik dat. Doe mij maar de mosseltjes. die de maag, hè, moet je ook aan denken. Ja, moet je ook, want er is allemaal een verkeer ertussen zitten. Uh, Ron, die Fauclair, die pakte de bergtrui. Gaat ja. ze er nou vanuit dat hij die, die ook houdt tot Parijs? Nou, daar heeft hij wel zijn zinnen op gezet, hè? die bolletjes -trui. Hij zegt dat dat ook eigenlijk de bedoeling was van zijn aanval... gisteren om de punten te pakken en dan met iemand mee te zitten... die de etappen van hem mocht winnen. En die iemand, dat was Bries Feiju, zijn medevluchter. Maar op de Peres daar liepen de achtervolgers in. En dus, zegt Foucault in de kranten hier... helaas moest ik wegbereiden bij... En dus de dubbelslag, de strijd om de bolletjestrui, want die is allerminst gestreden hoor. Als je kijkt naar het klassement, de dus Zweed kessie Jakov heeft maar vier puntjes achterstand. Dus ik verwacht Veuclair, anders dan Gio en Jeroen heb ik begrepen, dat hij vandaag ook aan de bak zal moeten. Dat is wat er voor hem op het spel staat. Veuclair is meervoudig etappenwinnaar, heeft ook al tijdens de ronde het geel gedragen en nu wil hij dus de bolletjestrui winnen. Ja, we hoorden Guillaume al zeggen dat hij eigenlijk verwacht dat het wat betreft de gele trui wel gedaan is. Denken ze daar in Frankrijk ook zo over? Ja, de Franse media, bijvoorbeeld uh, L'équipe, die schrijven... Uh, Wiggins, de complete controle, geen moment in gevaar gekomen gisteren. Evans die is ingestort, uh, Nibali viel wel aan, maar eigenlijk is Sky nooit in paniek geraakt door de Italiaan. Le Parisien die schrijft Wiggins en Froome onafscheidelijk, hè? dus daar valt ook nog geen spanning te verwachten. Dus misschien is wel een van de belangrijkste klassementen voor de Fransen zeker de strijd om de bolletjesstrui. Want ik zei het, hè, heeft wel de gele trui gedragen, hij heeft ook wel etappes gewonnen. Maar hij is nog nooit hier op het eindpodium verschenen, hier in Parijs. En als hij de trui wint, ja, dan gaat ook die jongensdroom voor Verclaire in vervulling. Goed, Ron, dankjewel. Ja. Gaan we een keer mosleten. of Zo. <laughs> of iets anders. Over de Pyreneeën, over de laatste dagen van de tour en de prestaties van de Belgen ga ik praten met de Vlaamse Wieler-expert en tourcommentator José de Kouwer. Al tientallen tours versloeg hij voor de VAT. En hij was natuurlijk ook zelf professioneel coureur, onder meer in de ploeg van Peter Post. Meneer de Kouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond u van de Koninginnenrit gisteren? Gooi oh af. Ja dat uh, misschien een klein beetje meer van verwacht, maar al bij al de finale was het toch wel eentje die er mocht zijn, vond ik. Uh, ja, mist u toch niet de, de echte grote mannen uh, dat ze zich wat meer lieten zien? Ja, wij we zitten uiteraard allemaal te wachten op het moment dat uh, of Wiggins of iemand anders breekt en dan terugkomt en dan heel wenend over de finish rijdt, want <laughs> dat, dat zit er voorlopig niet in denk ik. Wiggins ja. heeft een, uh, een heel stabiele en sterke ploeg. En, uh, ja, er zijn nog heel weinig renners in het peloton die hem ook kunnen bedreigen, ook qua tijd. Ik bedoel, dus er, mag, uh, er mogen 60 renners wegrijden in het peloton. Er staat er nog altijd niemand bij die op, uh, op vier of vijf minuten staat. Nee, en stel dat hij iets verliest, dan heeft hij altijd nog die ijzersterke tijdricht achter de hand, hè? Ja, absoluut. En dat is de wetenschap die andere renners ook hebben. Dus ze zitten zo'n beetje op een, uh, op een niemandsland te fietsen op dit moment. Dus het gaat hem een beetje meer over plaatsen 3, 4 en 5 en niet over 1 en 2, denk ik. Nou, u noemt al plaats 4. Daar staat uw landgenoot Jurgen van den Broek. Hoe doet hij dat? Ja, het? Die, staat daar, die staat daar inderdaad nu uh, relatief goed. Maar ook met die tijdrit uh, die er nog aankomt uh, met zijn zoebel. Ja, met, uh, met zelfs een Evans uh, achter zich uh, is die... Plaats 4 nog altijd niet veilig, zelfs plaats 5 niet. Nee, hoe denkt u over de Belgen? Wij in Nederland zijn erg kritisch over de Nederlandse renners. Al veel al afgestapt en maken de verwachtingen niet helemaal waar. Wat doen de Belgen? Oh ja, wij zijn, ik denk dat de Belgen naar de Tour gekomen zijn voor een top 5 plaats met een Jurgen van, de van den Broek. Dat is voorlopig heel goed ingevuld. Verder hebben wij heel veel renners die, die eigenlijk in functie van iemand anders moeten rijden. We hebben hier een vrij goede Jurgen Roelands gezien, maar dat is dan weer volop voor de, de kaart Grijpel. Uh, we hebben een paar andere renners gezien, ja, van Summer heel zwaar gevallen. En dat is dan in functie van, uh, ja, van, van eventueel Escherdal, die uit de Romen is, en verder. Dus ik bedoel, we hebben hier vooral met knechten te maken. En ook wel een paar renners die het toch in principe laten afweten. Ik denk dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld aan Erik Nuis, die ja, Ronde van Vlaanderen winnaar. Dan moet je in de Tour toch wel iets meer kunnen laten zien dan alleen maar uh, in camera 4 redden. Hm. We hebben het de afgelopen dagen ook al over gehad, over de hardheid van de Tour. Uh, steeds meer het belang van de nieuwste techniek, uh, de strategie, uh, het ontberen van, van, van echte moed en, en doorzettingsvermogen. Merkt u ook dat, dat het aan het veranderen is? Moed- en doorzettingsvermogen, uh, ik, dat is toch wel aanwezig, hè? maar je, je moet ook kunnen. Hè? Het is makkelijk zeggen van aan de kant van, allez, jongens, kom aan, kom aan. Maar als je dan gisteren na een etappe van bijna 200 kilometer en 30 graden uh, die afgepeigerde lijken of, of lijven ziet binnenkomen, dan, dan heb je zoiets van, als je daar dan gaat bijstaan, de eerste minuten, dan durf je niet zeggen van, waarom heb je niet aangevallen? Nee. Ik bedoel, als je die jongens ziet bovenkomen met, er waren gisteren een paar renners bij van, van, uh, BMC, die, die truien die waren niet rood, die waren gewoon wit van, van het vochtverlies en van het zoutverlies als je die lichamen of die lijken ziet binnenkomen, dan heb je zoiets dus van ja ik zal maar zwijgen zeker. Absoluut. En Vauclair, die kan dat ook nog altijd. Hè? Die bijt zich vast. Ja, dat is uh, oké. Okay. Uh, men zegt vaak, het is sjouw, man het is een sjouw beest. Maar uh, hetgeen dat toch telkens opnieuw weer neerzet... dan moet je zeggen, uh, de ja Vauclair... Zo zou zouden wij in België wel ietsje kunnen gebruiken. En ja. jullie in Nederland ook, denk ik. Ik dacht het wel, meneer De Kouwer. Veel plezier nog de laatste dagen. Dank u wel. Goedemorgen. Jeroen Willaard is aan roet. In een bocht in de afdaling van de Obisk stond een gebaarde man met een witte safarihoed een versie van Smoke on the Water te spelen. Het was een eerbetoon aan John Lord, de pas overleden toetsenist van Deep Purple, vertolkt door Jean Alvarez, een typische Obiskische hippie, authentieke bergtrol. Het was iets anders dan blues voor Frank Slack. Maar dat was ook alweer voorbij. De koers ging door. De rook van een dopingaffaire trok op... met het bluswater dat de bergbeken naar beneden lieten storten. Jean stond te spelen voor een eenvoudige oude berghoeve... waar kaas wordt verkocht. Natuurzuiver, biologisch. Hij bleek geen man die zich van de wijs liet brengen... door wat omhoog was gespoten uit de onderaardse grotten van de doping. Zo was het met alle mensen die langs de weg stonden en zo zal het vandaag zijn. Frans, Deens, Duits, Noors, Belgisch, Nederlands of Engels. Ze staan stoond langs de rotsen, vereend in de collectieve drogering van de Tour zelf. Hij staat nog niet in de boeken, maar werkt wel als stimulant. Tour, met als opvallende verschijnselen, euforie, extase, de ervaring van pieken... Daar pasten ook de rappende regels bij van Daniel Manjas, Meester opzweper aan de meet, professioneel, maar ook emotioneel... over een winnaar die nog niet op iets is betrapt, behalve aanvalslust. Thomas Veclair, bejubeld in Luchon, stad met grote toertraditie... al ver voor de toer bekend van zijn geneeskrachtige bronbaden. Dat weet ook wedstrijddirecteur Jean-François Pécheu pratend over de plaats die voor hem het hart van de Pyrenee is. Eh là nous est dans le cœur des Pyrénées la leur c'est l'eau, c'est c'est la les cures, les cures thermales, c'est c'est véritablement la cité des Pyrénées. Frank Schleck heeft de genezing van Luchon niet bereikt. Naar de bronnen van zijn positieve uitslag wordt gezocht, terwijl in Luchon meer dan 100 niet-betrapte collega's opstappen voor de rit omhoog naar Peragunde. Basta! Ja, goedemiddag. Zegt u het maar over.